Radio Cordonia. Radio Cordonia. Ja, dames en heren. U luistert naar Radio Cordonia. U luistert dadelijk uh, gelijk, krijgt u een interview met Alan Daoudi, met uh, Iraanse buikdanseres uit, Am uit Amsterdam. Nou, Alan, ik geef je het woord. Ja, weer, goedenavond weer, dames en heren. Uh, vandaag bij ons natuurlijk, de gast. Uh, Alpida Sultani, een uh, gediplomeerde danslerares, gespecialiseerd in Oosterse dans. Ze heeft ook uh, aan de Amsterdam Dansacademie choreografie gestudeerd. En ze is nog steeds eigenlijk aan het leren alles wat te maken heeft met kunst, lichaam en dans. Uh, ze komt oorspronkelijk uit Iran en ze heeft van kleins af aan gedanst. En de kunstjes natuurlijk van haar, van haar tante uh, meegenomen. Ze heeft ook heel veel studie gedaan. ...naar beweging, therapie, maar ook ritme en andere rituele dansjes uit het Midden-Oosten. Welkom in onze uitzending. Dank je. Alpida, hoe, is, hoe ben je even kort even over jezelf? Hoe ben je met dansen begonnen en zo? Uh, ik heb net genoemd dat je van mm -hmm. kleins af aan uh, met dansen bent begonnen. Kun je daar iets over meer vertellen? Is dat iets instinctief denk je bij iedere vrouw of is dat iets voor jou, zeg maar? Bij iedere Iraanse vrouw laten we zo zeggen... Ja, ik weet niet voor iedereen, maar bij mij was het zo dat vanaf kleins af aan ik begon met, um, wanneer ik verdrietig was, gelukkig was, anyhow, ik begon met dansen. En ja. ik zie het ook terug bij mijn tantes, in mijn vader's familie zit het heel erg. Oké. Okay. Dus um, ik ben ook met hun opgegroeid en als we dan samen waren gingen we vaak dansen, bewegen. Ja. Oké, okay, kun je jij hebt volgens mij ook heel veel, je hebt heel veel studie gedaan naar sowieso het bewegen, ritme... En vooral buikdans is jouw specialiteit. Kun je iets kort vertellen over buikdans? Over het geschiedenis van buikdans? Ja, de geschiedenis... Het is een hele oude dans. Mensen kennen het in het westen nog niet zo lang. Maar eigenlijk er zijn bronnen gevonden tot 3000 jaar geleden. Ja. En... Um... Het belangrijkste is, wat, uh, wat naar boven komt, is dat in het Midden-Oosten, ook, ook hier in het Westen, ook in Afrika, overal ter wereld eigenlijk, ja. dansen mensen um, om in verbinding te komen met het leven. Dus dans werd gebruikt als ritueel om zich te verbinden met het leven, om, om um, in gebed te gaan. Weet je, het, het, was niet alleen maar, het is niet alleen maar als podiumkunst. Begonnen. Het is eerder begonnen als een op rituele basis waarin men, waarin men samenkwam en een geboorte bijvoorbeeld ging vieren door middel van dans. Of, weet je? Ja. Op belangrijke momenten in het leven werden rituelen gedaan waarin dans en muziek een hele belangrijke plaats had. En ook zo in oude culturen. Ja. Is het, dus het is ook uh, is begonnen als een religieuze uiting uh. Of? Ja, zo zou je het kunnen zeggen. Zo dus een ritueel het kunnen... om, een, om een bepaalde religieuze... Uh, ja, om, want, om iets... want wat je zag bij, oude, bij de oude culturen, want ze zeggen dat de buikdans uh, teruggaat tot in drie, vierduizend jaar terug. Wat je zag, dat daar een besef was van het leven, alles is één. We ja. zijn één. En um, door middel van muziek en dans komen we, maken we verbinding met wat er is om ons heen. Ja, dus uh, laten, waar komt het oorspronkelijk vandaan, laten we zeggen. Is het, Kijk, want de Iraniërs die eisen het op. Turken zeggen dat het ook uit Turkije komt. Grieken ook. En Arabieren zeggen dat het ook. Raqs, Oosterse dans, buikdans komt ook. is iets eigen. Maar waar is het niet vanuit India overgewaaid eigenlijk naar die landen? Of uh, wat denk je zelf? Ik denk... ...dat het uh, iets is nog dieper in de mens... ...dat we vanaf uh, ons begin, vanaf dat we zijn ontstaan, zijn begonnen met dansen. Dus ik zie het niet als een dans die is nee, ontstaan nee, maar klopt. in dat, Arabië dat... of in Turkije. Nee, nee, maar buikdans, buikdans, is het iets. Ja, ja. maar kijk, wanneer we gaan praten over buikdans... ...wat is buikdans? Buikdans is een naam die nu ongeveer 50, 60 jaar is gegeven... ...aan bewegingsvormen uit het Midden-Oosten... Dus niet, en ja, Nu noem je het belly dance en het is in Amerika en Europa is het aan het ontwikkelen. Oké, okay, dat kan je zeggen buikdans. Dat is misschien. Dat Klopt, het heeft zeggen, niks met buik te maken eigenlijk. Het zijn met, meer met bekken. En, uh... Hij heeft wel met buik te maken. Want wat je zag bijvoorbeeld. Een van de belangrijkste rituelen die werden gedaan waren geboorterituelen. Waar tijdens de geboorte vrouwen bijeenkwamen met muziek. En hun buik, hun bekken gingen bewegen. Ter bevordering van de vruchtbaarheid, ter bevordering van de zwangerschap. Okay. Dus daarin heeft de buik wel zeker een hele belangrijke rol gehad. En nog steeds. Dus wat ik nu begrijp, is dat buikdansen eigenlijk niet van één cultuur is. Het is eigenlijk van, van heel veel culturen. Of het is eigenlijk iets van heel menselijk, zeg maar. Iets instinctief wat vrouwen hebben gedaan vroeger in ja. meerdere culturen om. Om zeg maar dus de bevalling te bevorderen of de vruchtbaarheid te bevorderen, toch? Ja, dansrituelen komen overal voor. En ik geloof dat, uh, dat, er, dat, dat het zijn oorsprong heeft in een rituele basis. Dus je kan niet zeggen alleen in Egypte of alleen in Iran. In heel dat gebied zat het vol met, met rituelen. En nog steeds. Nog steeds worden daar veel rituelen okay. gedaan. Okay, ja. Uh, dus dat komt bij heel veel volkeren en uh, culturen, ja. uh, dus uh, zoals, we, zoals je dat zegt. Maar, maar we gaan het zo even over hebben, over, ja. uh, over uh, andere aspecten van buikdans, maar we gaan eerst even luisteren naar een liedje en dan komen we zo terug. Oh, Dames en heren, u luistert naar Radio Cordonia, radio, de Nederlands uitzending van Radio Cordonia. Radio Cordonia zendt elke zondag van 6 tot 8 uit op 106.8 FM. U, we gaan weer verder met de interview met Iraanse buikdanseres Elpida uit Amsterdam. Ja, dames en heren, we zijn weer bij u terug. Inderdaad, we hadden het over, net over de geschiedenis van buikdansen. En dat het uh, niet uh, verbonden is aan uh, één cultuur. Het komt niet uit, alleen uit, is niet eigen aan Iran of aan Turkije of aan die Arabische landen. Het is, iedere land heeft daarmee te maken. En het is trouwens uh, iets, zeg maar... Uh, uh, inherent zou je kunnen zeggen aan het vrouwelijke, dat die dans is, uh, iets heeft te maken met vrouwelijkheid, vruchtbaarheid. En dat zie je ook dat het in meerdere culturen, in Afrika ook, in India bestaat. Uh, want heel veel Koerden trouwens uh, Alpida, uh -huh. denken dat het uh, uit nationalistische gevoelens, uh -huh. denken dat het iets eigen is uh, van Perzië of van, uh, van Turkije of van de Arabieren. Dus dan zegt ze, ja, dat is omdat het van... We denken dat het van hun is, dus daarom doen wij het niet. Want anders uh, oh ja. proberen we hun na te doen. Maar dat is niet zo. Hoeft nee, niet. dat is niet zo. Want ik ben op een gegeven moment dus... Uh, heb ik wel Ben ik echt onderzoek gaan doen naar de oorsprong. En naar die... Oké, okay, wat deden die culturen dan 3000 jaar geleden? Wat deden de vrouwen? Waarom kwamen ze bij elkaar om te dansen? En ja. hoe, hoe, hoe ging dat in zijn werk? En het was heel leuk wat ik zag... Um, Sowieso, het is in heel het Midden-Oosten geweest. Ook in Koerdistan, daar, daar kwamen vrouwen ook samen om te dansen. Het is niet alleen maar in, in Saoedi-Arabië, alleen maar in Iran. Dat is, dat is niet zo. Okay. Het, in heel, in heel, dat, heel die gebieden kwamen vrouwen samen om samen te dansen. Om samen tot het leven te komen, om samen te vieren. En nou, wat was heel leuk, de eerste dag dat ik naar die opleiding ging, weet je, want ik ben echt naar zo'n vrouw gegaan die heel veel onderzoek heeft gedaan naar matriarche culturen en ze heeft boeken erover geschreven en ik dacht oké, okay, ik ga die opleiding volgen. De eerste dag dat ik daar kwam en ze begon uh, haar college te geven, wat deze is, ze begon op het bord te schrijven en ze begon met symbolen, symbolentaal. En ze maakte daar een driehoek, een vierkant, een cirkel, echt exact de... De tekens die wij dansen, weet je, de tekens die, die ik gebruik in de dans, die horen bij de midden oosterse dansen. En ik was echt in shock. Ik dacht, Hé? hè? Is er nou precies dat aan het schrijven? Wat, zo, zo bereid ik mijn lessen voor met die symbolen. En zij schreef dat op en dat zijn symbolen die horen bij ja, de godin of het, het, het, de notion of life, inside. Body. Ja, dus het aanwakkeren van de levenskracht in ja, je? Ja, het je verbinden met je levenskracht. Oké, okay, want inderdaad, er zijn ook volgens mij mannelijke rituelen dansen, om dat zeg maar ook aan te wakkeren. Precies. Dat zeg je bij ons bijvoorbeeld in Koeristan, de, de Derwish rituelen met Daf. Uh, dat zijn precies, dat zijn rituelen dus, waarin dus dansen en muziek samenkomen om verbinding te maken met het leven. Maar buikdans heeft daar ook mee te maken? Ja. Of ik dacht buikdans was meer voor de sier zeg maar, voor de man. Ja of, en uh, helaas weet je dat Meer, is... meer zeg maar ja, uiting van de vrouwelijkheid of de seksualiteit. Of... Kijk, uiting van vrouwelijkheid en seksualiteit dat is dus, dat is, dat hoort bij het leven. Seks, seksualiteit is het leven. Vrouwelijkheid is een aspect van ons leven. Net zoals mannelijkheid. En uh, dat, dat komt terug, maar dat is niet alleen maar dat de, die vrouwelijkheid als, om, om op podium te brengen en alleen maar als sier om te showen. Dat is één aspect. Maar ja. Een ander aspect was ook om, om dat ten eerste levend te maken in jezelf. Die ja. vrouwelijkheid levend te maken in jezelf. Die mannelijkheid levend te maken. In Koerdistan heb je toch ook die, ik heb gezien die, um, die derwisch ceremonies. Die zijn echt, dat is echt puur mannelijke kracht. Dus ze zijn echt zo sterk. Ze dansen met zwaarden. En uh, weet je, het is, het is echt zoveel testosteron. Zo. Ja, maar het is ook uh, Koerdistan, uh, uh, of de Koerdische maatschappij, is ook een patriarchale maatschappij. Ja. Zeg maar een mannelijk gedomineerde, of zou je zeggen, macho maatschappij. Mm -hmm. Terwijl andere culturen, voor Nederland is best wel een feministisch land. En, maar buikdansen, wat. Dus buikdansen is, is meer echt aan de vrouw eigen? Ja, wat je terugvindt in uh, de buikdans is dat de vrouw, dat vrouwelijkheid via beweging levend wordt gemaakt. Oké. Okay. En dus dat wat wij denken dat het voor de sier is? En, uh, dat en is slechts één aspect, aspect. Dus je Want... hebt ook een rituele aspect erin. Want in de tijd van de islamitische zeg maar, rijk werd dat zeg maar, ook als een soort... Ook ...entertainment of als een soort sier inderdaad gedanst in de paleizen, bijvoorbeeld van de Abbaside. Ja. En in Iran volgens mij ook, of niet? In ja. de paleizen, ja. als een sier eerder dan als, als een ritueel of als ja. iets... Ja, kijk, want we hadden het over de oorsprong van de dans. En de oorsprong van de dans is rituele basis. Daarna mm -hmm. is het gegaan, kijk, in bepaalde folklore dansen uit het Midden-Oosten... ...zie je ook nog aspecten terug van de buikdans zoals wij het nu kennen... En nog, nog een andere ontwikkeling is dat het als populaire vorm werd gebruikt. Onder andere in de Koninklijke Hoven, dat het werd als, weet je, als podiumkunst, dat het als uh, entertainment of kunstuiting werd gedaan. Oké, okay. uh, maar laten we het zo dadelijk even hebben over uh, wat, is, wat zijn de voordelen natuurlijk van buikdansen, wat is belangrijk bij buikdans natuurlijk. En we hebben het straks wel over, maar eerst horen we een andere Oosters liedje dat heel gepast is om daar op buikdans... Uh, bui, uh, buikdan, uh, daar op te dansen. Buikdansen. Nee, helemaal niet. Een man... Een man nee, ja, een pers, we gaan iets uh, Persisch draaien, maar mannen horen niet buik te, buikdans te doen. Echt niet. Echt niet. Oké, okay, koerdische dans mag ook. Ja, koerdische dans dat is iets, iets wat je samen doet. Dat doe je niet uh, alleen... Nou, dames en heren, we gaan zo even luisteren naar het liedje en we komen terug om verder over buikdans te hebben met Elpida Sultani. شد بابا مونده به خاطر تو میخونم به خاطر میدونم به خاطر تو میشکنم Je moet mij te bed, je ramt je aan, je zami, je schuwt me اگه من تو نیستی چرا میگرزه کنم چرا از نبودن خیلی ساله میشکنم اگه عشق من تو نیستی چرا میمیرم بنات من چرا زنده با باست دیدن چشان چرا پرشید میتابه چرا میچنق زنی Ja, een hele goede avond, dames en heren. U luistert naar Radio Cordonia, de Nederlandse uitzending van Radio Cordonia. Elke zondag wordt er een Nederlandse uitzending van Radio Colonia uitgezonden op 106.8 FM in Amsterdam en de omstreken van 6 tot 8. Als u Koerdisch spreekt, kunt u natuurlijk ook luisteren naar onze Koerdische uitzending van 9 tot 11 uur in de avond. We gaan weer verder naar, met een interview met een Iraanse buikdanseres Elpida, dat gehouden wordt door mijn collega Alan Daoudi. Ja! Welkom terug inderdaad, dames en heren. Uh, we hebben net zojuist met Alpida Sultani gesproken. Ze is uh, geduplomeerde gedemplemeerde dansleraar. Is. En natuurlijk, ze heeft heel veel onderzoek gedaan naar dans, beweging, therapie. En heel veel ook naar het geschiedenis van het dans en vooral buikdans. Um, nou, Alpida, ik uh, vind dat Koerdische vrouwen heel slecht buikdansen. Wat, uh, wat, wat uh, kun je ze... Waarom vind je dat? Ja, ik weet niet. Ik zie dat ze gewoon niet met de ritme kunnen bewegen. En het uh, past net niet, weet je wel. Ik weet niet. Ze kunnen het net niet weer. Volgens wat mij... wat, wat hoe ik... kun je ze... Wat je? Wat, wat, wat is belangrijk bij buikdansen? Nou, bedoel je specifiek nu voor Koerische vrouwen? Nou, ja, gewoon het, waarom... algemeen en het algemeen. Kijk, ik weet niet of... Ik, uh, ik heb daar geen ervaring mee. Want de vrouwen die ik heb gezien was juist dat ze wel, heel vorige keer toen we ook op een Koerdisch feestje waren, vind ik juist heel mooi dat daar nog heel erg die cultuur is van allemaal, weet je, dansen en bewegen. Gezamenlijk, ja natuurlijk. En maar ik volgens bedoel... mij, hoe ik, wat ik ook van jou heb gehoord en wat ik een klein beetje weet van de Koerdische cultuur, is dat daar ook de seksualiteit heel erg is onderdrukt. Dus dat dat echt absoluut Maar wat heeft het mee te maken? Taboe... Denk je dat het mee te maken heeft? Ja, zeker. Dat ze want... daarom niet, niet zo goed buikdansen? Ja, want... Daardoor kan er schaamte zijn opgeslagen, ook in de bekken. En als je dan gaat bewegen op een vrij sensuele manier, kan het, weet je, dat, de, dat je. Maar dat hebben, onbewuste... Irakse, dat hebben Iraakse Arabieren ook, dat ze, zeg maar, eh, conservatief zijn. En, eh, en, ja. en, en dat het ook, het is ook een mannelijke cultuur. Ja. En ze kunnen beter, vind ik, beter dansen. Nou, blijkbaar is ze daar dus onbewust niet zo onder druk. Nou, ik denk dat ze het gewoon, ja, omdat wij echt een folkloristische, gezamenlijke dans hebben. Ik denk niet dat het met te veel met schaamt. Ik denk dat Koerdische vrouwen best wel heel expressief en, uh, en sterke vrouwen zijn, zeg maar. En, en, uh, ze hebben veel lef, vind ik. Uh, ik hoop niet dat ik heel veel uh, hierover gezeik krijg, uh, van de Koerdische vrouwen straks. Ja, maar ik, ik denk, denk niet, dat, ik denk niet dat... dat het daarmee te maken heeft. Persoonlijk denk ik niet dat het daarmee te maken heeft. Nou, daarom vind ik dat je ook niet kan zeggen dat de Koerische vrouw kan niet buikdansen kan. Dat vind ik niet zo goed. Niet zo goed als Iraanse vrouwen of als Arabische vrouwen. En nou, dat ze daar minder gevoel voor ritme hebben. Ik ben het er niet mee eens, want ook de Koerische dans is heel ritmisch. Dus ik ben het niet mee eens. Niet... Mm, Oké, okay, maar uh, wat is belangrijk bij het buikdansen? Even advies. Voor... Wat zijn ook wat zijn de voordelen van buikdans, zeg maar? Ja, de voordelen en wat belangrijk is, is dat uh, de vrouw. ...echt in contact komt met haar lichaam. En omdat het zijn, heel, het zijn bewegingen die passend zijn voor het vrouwelijk lichaam. Ze zijn heel rond, heel, heel golvend. Je komt daar in contact met je bekken, met je buik. Je gaat veel meer voelen in je buik. Je gaat veel meer voelen in je bekken. Dus je bouwt bewustzijn op beneden. Okay. En dat, is, dat, is zeer, dat heeft veel voordelen, omdat daar zitten heel veel... Dat is ons emotioneel centrum. Je komt veel meer in contact met je gevoelens. Of je kan je gevoelens beter kanaliseren, loslaten. Doordat je aan het bewegen bent. Oké, okay, dus... Uh... Je leert waar je bekkenbodemspieren zijn. Je leert waar je baarmoeder zit. Je, je gaat het voelen. Je gaat het echt voelen. Ja. En dan, hoe zou je... Dus, dus ja, dus raad je dat vrouw ook aan om dat vaker te doen? Of... Ja, zeker. De bewegingen zijn zowel sierlijk, maar ook ze zijn therapeutisch, want je masseert je ingewanden, je masseert je organen, je laat vooral spanningen los. En zoals ik al zei, kijk, het is niet alleen maar dat in Koerdistan de seksualiteit is onderdrukt. Eigenlijk over heel de wereld is het, hebben we zoveel, is er echt een grote taboe. Weet je, op het seksuele en het ervaren. Dus zeg van... jij zegt dat buikdans uh, of dans in het algemeen heeft te maken met seksualiteit. Dat zeg jij. Nee, ik zeg niet. Je hebt verschillende soorten dansen. Maar ja? buikdans is wel gerelateerd aan vruchtbaarheid. Wat ik, wat we, we hadden het over de oorsprong. Vruchtbaarheidsrituelen. Weet je, dus het, het heeft wel echt een grote link ook met het seksuele. En juist daardoor ga je het seksuele ervaren op een... Um, je gaat je verbinden met je seksualiteit, met je sensualiteit, met respect, met liefde, met kennis. Je gaat begrijpen hoe de Hoe kan ik leggen. me dat voorstellen eigenlijk? Want ik kan het me niet zo helemaal 1, 2, 3 voorstellen. Nou, Want mm. denk je, ja, wat ik begrijp is dat door buikdansen vrouwen uh, wat actiever worden, dat ze een hogere libido krijgen of... Nou, ik zou, ja, je zou het zo kunnen noemen, want kijk, wat we al zeiden, hè, vroeger ook, rituelen zijn er om mm -hmm. verbinding te maken met levenskracht. Oké, okay, nu dansen we niet meer op rituele basis, maar toch, je danst, je bent in beweging en je verbindt je met de met energie om je heen. Mm -hmm, mm -hmm. En je wekt dat ook op in je lichaam. Dus okay. ja, je kan zeggen, je krijgt een hoger libido, want je wordt actiever, je krijgt meer energie. Maar... Het is niet alleen maar wat ga je doen met je hoge libido. Het is niet alleen maar om een hoge libido te krijgen. Ga, kom maar lekker buikdansen. Het gaat om bewust worden van, oké, okay, hoe wek je die kracht op? Maar misschien heb je al een hele hoge libido. Wil je juist een beetje van je libido kwijt? En dat kun je ook je met dan dansen dat doen. Zeker weten. Kan oh, je echt? Okay. Er zijn hele goede bewegingen. Jammer dat dat alleen niet voor de man is. Ja, ook, schat. Je kan ook gaan trillen. <laughs> ik, ik zeg het. Ik zeg het. Bijvoorbeeld, je hebt één beweging, is de vibratiebeweging. Die is zo ja. goed om spanning af te voeren. Dus ook een hoge libido. Uh, ja, dames en heren, het wordt, wordt een beetje te warm hier. <laughs> dus we gaan even eerst luisteren naar een liedje. En dan komen we zo terug om maar eerst af allo te koelen. Alla gaat shaken voor ons. <laughs> uh, ja, echt niet. <laughs> nou, we gaan zo, dames en heren, even luisteren. En... And... Ja. Radio Cordonia. Radio Cordonia. يا طبطب مدلا طب يقول لنا تغيرت علي انا زعل اولع ما هو كل همزة يردي ردي Ja, een hele goede avond, dames en heren weer. U luistert naar de Nederlandse uitzending van Radio Cordonia op 106.8 FM. En natuurlijk kunt u ons ook beluisteren via onze website www.cordonia.nl. We hebben ook een Koerdische uitzending met meer Koerdische muziek op 99.4 FM. Die uitzend... Be... Be... Ah, ik kom niet uit mijn woorden, wat is dit nou? Die Koerdische uitzending begint elke zondag van 9 tot 11. Op 99.4 en ook via de livestream op onze website cordonia.com. We gaan nu weer luisteren naar een liedje uit het Midden-Oosten, een persisch liedje. Ik moet helaas het liedje heel kort onderbreken. Mijn collega die wil echt heel graag iets kwijt over dat koerdische vrouwen geen gevoel voor ritme hebben. Wat, de, wat mijn collega Alain net al zei. En ik weet niet wat die, uh, of hij zijn libido kwijt wil. Of... Nee, ik wil een paar dingen rechtzetten. En in tegenstelling tot wat Alain zei. Ik ben er helemaal niet mee eens. Ik wil zeggen dat uh, Koerdische vrouwen wel degelijk goed gevoel voor uh, ritme hebben. In tegenstelling eigenlijk tot ons. Volgens mij verpesten de mannen de Koeris traditioneel dans ook. Wat denk jij? Ja, Alan mag daar heel even op reageren en dan gaan we weer verder les met Nou, ik weet niet. Volgens mij, Halwest, je hebt echt niet veel gezien: de vrouwen hoe ze buikdansen. Het ziet er niet uit. Jullie zijn toch laatst op een Koerisfeestje geweest, samen? Ja, ja, en ik vond. Uh, maar ik, ik heb daar oog voor, echt waar. Of voor ritme. Nee, of of oog voor ritme. Inderdaad. Nee, nee, allebei. Ik, ik zie dat, dat als iemand zeg maar, niet kan bewegen met ritme. Uh, ze kunnen wel goed Koerdisch dansen. Dat, dat wel. Maar uh, buikdansen, dat uh, heb ik nog steeds niet, goed, niet gezien bij uh, Koerdische vrouwen. Ik heb wel bij Iraanse vrouwen gezien. En bij andere volkeren, maar Koerdisch. Ik weet niet. Nou, ik maakt, hoop niet dat ik veel Maar hierover niet, krijg. Ik, nee, nee, dat krijg je sowieso niet. Maar je krijgt waarschijnlijk ook geen fanmail. Van de koek? Nee, dat hoeft ook weer <laughs> niet. Dat hoeft ook weer niet. <laughs> Oké, okay, nou we gaan weer verder luisteren naar het liedje. Hij is bijna afgelopen. Ja nou dames en heren, we zijn weer terug bij jullie om ons gesprek verder voort te zetten met Alpida Soltani. Zoals ik al aangaf, ze is een gediplomeerde dansleraar gespecialiseerd in oosterse dans. Ze heeft ook aan de Amsterdam Dansacademie choreografie gestudeerd en ze is nog steeds bezig. En we hadden het over de geschiedenis van buikdans en ook wat belangrijk is bij buikdans. Wat zijn de voordelen ook voor de vrouw? En toen werd het een beetje heet hier in de studio, toen dus hebben we een paar liedjes geluisterd, maar nu komen we over de en verschillende... En Alain flink geschud. Nee, nah, nee, dat niet, echt niet. Dat verzinnen ze nu ter plekke. Nou, we, hebben, we gaan het nu even nu over de verschillende stijlen hebben. Wat zijn, de, zijn er echt verschillende stijlen qua buikdans? Van... Ja, want zoals ik zei, het is begonnen meer uh, op rituele basis, maar wat, je, wat daarna... Wat daarvan is voortgekomen zijn folklore dansen, weet je. Folklore dansen ja. hebben ook vaak rituele betekenis, maar het is een, dat is een beetje verbasterd. Bijvoorbeeld, Je ziet in folklore dansen ook bewegingen richting de aarde, alsof je iets aan het zaaien bent of alsof je iets aan het plukken bent. Maar in ieder geval, um, de folklore vanuit elk uh, land is weer anders en dat heeft... Dat is weer vermengd met de populaire dansen. En ja, er zijn verschillende stijlen. Bijvoorbeeld in Iran, wat je ziet in Iraanse dansen, zijn veel meer met de bovenlichaam, met de handen, kleine gebaren. Het gaat richting Indiase dans. En met de ogen ook. Ja, ook met de ogen. In Egypte zie je veel meer dat echte bekken centraal staan, veel aardser. En... Je hebt volgens mij bij de Berbers ook een eigen uh, traditie of eigen stijl. Ja, de Berbers hebben hele sterke dansen, de nomaden. Zij hebben nog echt dat hele... Bij hun, de, bij hun kan je nog echt dat hele authentieke uh, aantreffen. En je ziet echt, ze hebben hele sterke bewegingen met de bekken. Heel... Zij hebben echt die buikdansvocabulair, wat ik zei, die oorspronkelijk, die symbolen, dat, dat zie je echt terug in hun bewegingen. De cirkels, de driehoeken die ze maken met de bekken. Mm -hmm. Heel sterk. Je noemde ook net allerlei, ja, wat, wat bij de Persische dans gebruikt wordt, is, is meer, uh, kun je het ook tot uh, buikdans categoriseren eigenlijk, Persische dans? Ja, daarom, ik, vind, ik heb zelf persoonlijk uh, af en toe een beetje moeite met de term buikdans. Want buikdans is een naam gegeven door westelingen die gingen reizen in het Midden-Oosten. En ze zagen daar vrouwen die met uh, open buik of dansten of bewegingen maken met ook de bekken en ze waren helemaal gechoqueerd, want het was hier nog heel erg puriteins. Ze kwamen terug ja. en ze hebben het dansen van de blote buik genoemd. En zo is dat een beetje gebleven. Terwijl, ik noem het liever dans uit het Midden-Oosten of Oriëntaalse dans, want in het Midden-Oosten heb je zoveel danstradities. Je hebt nog zo ja. En in elk land heb je er nog weer specifieke stijlen. Dus... Ja. Ik vind buikdansen, het is een hele algemene term. Ja, maar het is ook inderdaad niet passend, dat naam buik. buik. Nee. Het is niet echt. Maar ja, het is eenmaal zo. Uh, uh, hier in het westen is dat zeg maar een uh, gangbare term. Mm -hmm. uh, maar hoe is de animo daarvoor onder de westerse vrouwen? Is, is er ja, animo voor? Ja? ja, heel groot. Want kijk, hier in het westen heeft wel een uh, emancipatie plaatsgevonden... Een aantal jaar geleden. Maar wat je eigenlijk zag is dat daar vrouwen juist meer um, gingen roepen. Ja, gelijkheid en een beetje vermannelijk. Juist op een mannelijke manier hun gelijkheid gingen eisen. Terwijl, en daardoor ook contact verloren met de kwaliteiten, zachtheid, weet je het, luist, het luisterende, het, de schoonheid van de vrouw. Dus, dus de, de westerse vrouwen zijn een beetje vermannelijkt of niet, vind je, door de emancipatie? Nou, het idee van alleen maar gelijkheid, gelijkheid, gelijkheid, daar ben ik het niet mee eens. Ik geloof niet in gelijkheid. Ik we gelijk... zijn gelijkwaardig, maar niet we gelijk. We zijn mensen, we zijn allemaal mensen, maar toch, ik ben een vrouw en ik ben anders dan jij. Jij bent een man en ik, ik zit ook heel anders in mijn lichaam. Ik beweeg me anders en ook ervaar ik het leven. Je voelt je ook anders. Zeker weten. En daarom is het ook goed om die kwaliteiten die in je zijn, bijvoorbeeld... Die zachtheid en sensitiviteit te voeden. En je ziet nu ook dat westerse vrouwen dat graag weer willen. En ook door middel van de oriëntaalse dans in contact komen met die sensitiviteit, hun sensualiteit. Is dus de hunkering naar, naar vrouwelijkheid wat ze missen? Ja, zo zou je het kunnen zeggen, de hunkering. Ja. Min of meer. Ja, min of meer. weer de verbinding met hun vrouwelijkheid. Ja. Met vind... hun vrouwelijk lichaam, met hun natuur. Ja. Maar vind je ook niet... Kijk, als we het over Koerdische vrouwen hebben gehad. Ik vind dat Westerse vrouwen ook geen gevoel voor ritme hebben. Ook als het om buikdansen gaat natuurlijk. Hè? Nou, Je zegt weer ook, maar Koerdische vrouwen hebben wel heel sterk gevoel. Ja, la, la, la, laten, we, laten we even dat Koerdische okay. vrouw gebeuren even afsluiten. Maar Westerse vrouwen kunnen... kunnen we? Ja, volgens mij kunnen ze niet zo... Nou kijk, wat ik zie bij Westerse vrouwen is af... En dus de, hebben de ze hebben de Ze hebben wel gevoel voor ritme. Iedereen heeft gevoel voor ritme. Als het is verstoord, dan komt dat meestal door je jeugd. Maar um, als je, wat, wat je ziet bij Westerse vrouwen is dat hier is echt ook zo sterk de seksualiteit onderdrukt geweest. En ook vanuit heel het christelijke... Hier in Nederland? Ja, en ook vanuit heel het christelijke dat lichaam en geest gescheiden zijn en dat weet je dat, dat, je, dat je weet je hoe lang hier korsetten zijn gedragen en weet je, seks was slecht en, Maar denk je dat het daarmee te maken heeft? We, ja, we gaan dat, weer op dezelfde... Nee, nee ja, maar het heeft er echt mee te maken dat daardoor bijvoorbeeld de bekken zijn in... Hier zijn helemaal niet soepel. Er is niet zoveel souplesse in het bekkengebied. En dat komt echt daardoor. In het daardoor... algemeen is er weinig souplesse. Ja, want het is een cultuur meer vanuit het hoofd. Meer vanuit Relatie, dan denken, beneden. Ja. En daarom ja. is het juist ook goed. Ja, dames en heren. Voor de dames in ieder geval. Die, uh, uh, jij geeft ook les, toch? Voor de ja. dames die hun kunstjes willen verbeteren. Kunnen ze bij jou op les, toch? Ik noem het niet kunstjes. Eerder... Uh, oké, okay. hun dans oh. verbeteren. Wat, wat zou je dan willen noemen? Ja, het is eerder je verbinden met je, met het, met je natuur, met je vrouwelijkheid. Ja, oké okay, goed. Maar waar kunnen ze dat uh, bij jou op les? Waar geef je les? Ik geef les bij CREA, dat is de culturele stichting van de universiteit in Amsterdam. En over twee weken gaan er weer nieuwe lessen beginnen en er, zijn nog plek. er is nog plek op de woensdagavond. De lessen vinden plaats op maandag en woensdagavond. En dan voor hoeveel weken? Voor 15 weken. 15 weken, ja. dames en heren, kunnen jullie bij Alpida Sultani op les in Crea in Amsterdam. En uh, begint over twee weken. Uh, het was, uh, dank u wel voor je komst. Ja, alsjeblieft. En je hebt ons, uh, zeker wij als drie mannen, Koerdische mannen, uh, ons eigenlijk uh, uh, verlicht. ...eigenlijk over buikdansen en over dansen in het algemeen. Want uh, wij kennen alleen maar de koerische folkloristische dans, zeg maar. Dat doe je in een groepje. Maar we zijn vandaag heel veel te weten gekomen. En wat het allemaal betekent en dat er een andere ook dimensie aan buikdansen is. Dames en heren, we komen bijna aan het eind van onze uitzending. Uh, we gaan zo even luisteren naar een paar liedjes. En dan ronden we de uitzending voor vandaag... Uh, af. En dan uh, zijn we er weer natuurlijk volgende week, uh, zelfde, rond dezelfde tijdstip, van uh, 6 tot, uh, van 6 tot uh, 8 uur s avonds. En u kunt ons uh, beluisteren natuurlijk op 106.8 FM, dat is de frequentie van Stadfm in Amsterdam en de Omstreken. En u kunt ons ook via onze site www.cordonia.com uh, onze, de uitzending van vandaag en ook alle uh, rapportages en interviews kunt u ook uh, terugbeluisteren uh, in onze site. U kunt ook ons uh, mailen op info.cordonia.com. Dus uh, nogmaals bedankt Elpida okay. voor je aanwezigheid. Alsjeblieft, fijne avond. Ja. U luisterde naar een programmering van Radio Cordonia. En een interview met Iraanse buikdanseres Elpida uit Amsterdam. U luisterde naar een Nederlandse uitzending van Radio Cordonia op 106.8 FM. Of u bent een luisteraar via onze website, ons livestream op cordonia.com. U kunt ons iedere zondag van 6 tot 8 beluisteren uh, op 106.8 FM. Of op onze website natuurlijk. U kunt onze Koerdische uitzendingen ook. Elke zondag. Van 9 tot 11 beluisteren. Dus ook vanavond. Beste luisteraars. Beste fans van Koerdische muziek. Of Oosters muziek. U kunt ons beluisteren. Op 99.4 FM. Onze Koerdische uitzending. En u kunt natuurlijk ook. Alle informatie terugvinden. Op onze website www.cordonia.com Wij hopen. ...namens alle collega's, dat wij een hele mooie uitzending voor u hebben kunnen maken. Namens Alan en Hauwes en namens mezelf, Azad Hakiki. En... Dus dadelijk in dezelfde studio, studio 3 van Salto, verder met onze Koerdis-uitzending, dat begint om 9 uur. We hopen dat u bij onze luisteraars hoort op 99.4fm in Amsterdam en omstreken en via onze livestream op onze website www.cordonia.com. We wensen u namens het hele team een fijne avond als, wij u, als u ons niet meer kunt beluisteren. Vanavond. Antonio.